Vorige zondag hebben we het lang gehad over oe, ooi... En alles wat daarmee te maken had. Om dat eens op een rijtje te zetten, hebben we alles wat ons materiaal betreft in verband met dat hooi bij elkaar gebracht. En willen dat eens jullie brengen met de bedoeling van toch nog eens een kritiek te laten horen daarop. Let wel, het gaat alleen om gras en niet om graan. Want vorige zondag is dat wel eens door elkaar gehaald. Wat hebben we over dat doen we allemaal tot dusver bij elkaar? Het ging dus over het maaien met de hand en het gemaaide gras dat gedroogd is op het land en dat winters als veevoeder werd gebruikt, zal ik maar zeggen, en nu dat noemen wij oe. Dus bij uitbreiding duidt oe ooit dus ook op het te maaien gras. En dat oe. Zou etymologisch, dus dan gaan we even naar de herkomst van het woord kijken, uh, teruggaan op houwen. En dat heeft dus te maken met het afmaaien. Nu, dat maaien van het gras gebeurde zal als in de, vol, in de onvoltooid verleden tijd zetten, gebeurde met de Zijs en daarvoor hadden wij de Zasum. Het was dus een werktuig bestaande uit een lang boogvormig puntig toelopend mes en een lang steel met twee handvatten. Het uh, Assesse woord daarvoor is Zasum, dat zich heeft ontwikkeld uit Zijssenen, dat midden-Nederlands is. Nu, uh, wij hebben ook uh, in het verleden bij elkaar gesprokkeld de delen van die zaasum en wij hadden inderdaad de steel van de zeis die ongeveer uh, een meter tachtig lang was. En uh, die uh, steel die wordt bij ons een snaar of snaarstok Genoemd. Nu, die snaarstok was oorspronkelijk de naam van de beugel, men noemde dat de snaar. Er is aan de zijs een beugel en er is dus een betekenisverschuiving gebeurd van die beugel naar de steel. Vandaar dat wij die steel nu een snaarstok noemen. En het puntig boogvormig mes aan de binnenzijde daarvan, dus het scherpe gedeelte zal ik maar zeggen, noemen wij de snee. En dat is dus een afgeleid, een deverbatief zoals men dat noemt, dus afgeleid van snijden, is een bijvorm van snede. En dat betekent dus de snijkant van dat werktuig. De stompe zijde van het zijsblad, dus aan de andere zijde gelegen, dat is dan de rug van de zasum. Nu, het scherpe deel van de zijs is het punt. Geen probleem, we hebben dus de, de drie delen, maar er is er nog een deeltje, namelijk het onderste en het breedste deel van het blad, dat dus de grond raakt bij het maaien. En dat noemt men hier niel de hiel, dus het achterste deel van iets wij kennen, dus de hiel als het achterste deel van de voet bij mens en dier, en bij vergelijking wordt dan diereniel ook gebruikt als benaming voor uitsteeksels aan andere verschillende voorwerpen. Dus dat zijn de delen die wij tot dusver hebben kunnen met elkaar sprokkelen, de snaarstok, de sneeg, de rug, het punt en niel, dat is toch wel belangrijk. Nu. Die Zijs die wordt op de akker geslepen door middel van een wutsteen. Wij kennen wutsteen en niet wetsteen. Waarschijnlijk is dat een uitspraak die, uh, zal ik maar zeggen, aan de rand van Assen wordt gehoord. Maar wij spreken dus van wetten. Het slijpen van die wetsteen is dan wetten. We hebben het hier uh, vorige keer ook al gehad, trouwens René heeft het al een paar keer laten horen toen. Naar aanleiding van onze uitzending over de uh, kilo. Uh, er is dus uh, een... Uh een systeem om het te wetten, dus, en dat is een naar onder een spits toelopende een pen, en die uh, wordt uh, gebruikt dus om de, de haren, zal ik maar zeggen, dus dat is een soort spiet, en men noemt dat een haarspit en dat wordt in de grond geslagen. Nu, om te vermijden dat het te diep in de grond zou dringen, bevindt zich in het midden van die pen een, een soort dwarsstuk. Nu is onze vraag, hebben de assenaren voor dat dwarsstuk een naam? Dus wij hebben het hier natuurlijk over een aargeta, dat oorspronkelijk dus een adjectief was, haar, dat scherp betekent. En een aargeta is dus een getouw dat dus dient om te haren, namelijk om te scherpen. Goed, onze vraag, hoe dient dat dwarsstuk van dat aargeta dat dus belet dat het te diep in de grond zou dringen? Nu, het haargetouw heeft bij ons meestal een platte kop. Maar naar het schijnt zijn er ook andere typen van aargetaan in handel in de, in de omloop geweest. Welke zijn die? Natuurlijk. Naast een haargetal moesten we ook een hamer hebben, want het bestond uit een zwaar ijzeren blok met een korte steel. Het werd dus gebruikt om oogstgerij op, de, om dat haarspit te, om op het haarspit liever te kloppen. En wij noemden dat een hamer, ook wel een klopamer. Dus hamer waarmee werd geklopt. Nu Het scherp kloppen van het oogstgerij met die hamer op de haarspit, dat deed dan bij ons kloppen. Eigenlijk is dat algemeen algemeen Nederlands haar, maar wij noemen dat kloppen dat natuurlijk verband houdt met de kloppende beweging en ook met het kloppend geluid, want je kon dat in de velden ook horen als aan het kloppen waren. Even zeggen dat het kloppen in die betekenis niet in de algemene taal uh, terug te vinden is. Dan hadden we het weer over dat maaien, dus een hoeveelheid gras die in één slag afgemaaid werd. Daar zijn we het over eens. Dan noemden wij een zwo. En dat heeft te maken met, het is een verbale stam, dus een werkwoordelijke stam, met de zwaai, de beweging die met de zeis werd gemaakt. Um, wanneer het gras met de zeis gemaaid is, dan ligt het op lange rijen. En zo'n rij kennen we dus roten. Men noemt dat hier ook op roten leggen. Ook wel het bewijs genoteerd op zwo leggen. Nog even zeggen dat wij van Florent van Oudenhoven vroeger uh, hebben gehoord, zo'n uh, zwaai noemde hij ook een walm. Ik heb toch niet van anderen gehoord, maar toch even zeggen dat we dus voor die zwa ook van Florent een walm hebben gehoord. Uh, het uh, maaien gebeurde later natuurlijk machinaal. Er zijn heel wat uh, types van maaimachines geweest. Uh, de verzamelnaam voor die machines uh, noemen wij een moomachine. Even iets zeggen over de oudere maaimachine die de meesten onder u toch nog hebben gezien. En die maaimachine die heeft twee wielen, één zitplaats en aan de zijkant uh, bevindt zich een vaste maaibalk waarop dan verschillende messen werden uh, gezet, aangedreven door de voortrijdende en de draaiende wielen. En die uh, schoven dan, bewogen dan uh, horizontaal over elkaar zodanig dat dus het gras werd afgemaaid. Nu, algemeen noemt men dat hier een moobalk en dat is een pas pro toto, een deel van een geheel benaming, want het gaat hier natuurlijk alleen om de balk van die maaimachine waaraan die messen bevestigd werden, maar het, het geheel kreeg dus de naam van het onderdeel zal ik maar zeggen, dus de mobalk. Nu, dat my, Die maaibalk had ook messen en daarvoor hebben we dan het type mes, dat zal wel logisch zijn. Nu, aan die maaimachine zit er een zitplaats voor de boer en dat noemden wij hier allemaal, dus vrij algemeen heb ik genoteerd, een stoel. Natuurlijk de stoel is verplaatsbaar, maar hier gaat het om de vaste zitplaats, dus ook wel een zit zoals we dat wel eens noemden. Er waren ook andere types, dus ik zal maar zeggen jongere types van maaimachines voorhanden. Eh, maaimachines die dan eh, met balk getrokken waren of werden door een paard de maaimachine bestond dan vooral uit trommels die eh, achter elkaar eh, gebruikt werden. Nu, het bestaat uit twee of meer metalen trommels die horizontaal om hun has draaiden en aan die trommels zijn onderaan mesjes bevestigd die het gras afmaiden. Daarvoor hebben wij de naam een cirkelmoor. Dus dat zal wel te maken hebben met de vorm van het draagende gedeelte, een cirkelmoor, cirkelmaier. Dan komen we even terug tot, uh, bij het drogen van dat hooi, want daarover bestond toch wel misverstand. Nu, het werktuig om hooi op het land bijeen te halen, daarvoor hebben wij een rijk, ook wel een dus het is een brede hark bestaande uit ongeveer een twintigtal tanden. En rijk is een vorm naast raak, heeft natuurlijk te maken met het werkwoord reken en raken. Daar zijn we het over eens. Dan de lange rijen samengetrokken hooi, we hebben het al gezegd, uh, het gemaaide gras werd dan s'avonds en ook soms uh, als het uh, regent werd dan op lange rijen getrokken en die rijen noemden men dan zwoon of roten. De volgende dag werden de lange rijen samengetrokken hooi met de uh, hooivork opnieuw over het land uh, verspreid, zodanig dat het alweer kon drogen. En dat noemden wij dan Opusmine, uh, het werd ons vorige zondag gezegd ook door Pierre Bouwens, uh, die we dus uh, onze boer noemden, well, nu boer Pierre Bouwers heeft het gehad over dat open en over het open schuren, dus eigenlijk gebeurt dat met een uh, gaffel, dus hij gebruikte ook het werkwoord klaan, ik heb het speciaal genoteerd, dus het werd geklaand, dus weer klein en dus met de gaffel itien schuren, open schuren en het werktuig dienende om dat uh, hooi open te spreiden en te keren is dus ons, de, ons bekende tweetandige vork die noemden wij dan de gaffel en om het drogen te versnellen wordt het hooi regelmatig met de gaffel gekeerd dus dat was het kieren, wij kennen hier de uitdrukking o-kieren van Piet hebben wij toch de interessante zegswijs uh, gehoord o- moet rugen op de grijp zei uh, Bied. Dus oe moet drogen op de grijp. Hij sprak van de grijp, dus het moest telkens worden gekeerd. En dan hadden we een klein probleem, want er zijn een tweetal oppers, zal ik maar zeggen, hopen of hoopjes die men benoemde. Dus na enkele dagen, want dat was een beetje afhankelijk van het weer, werd het al enigszins gedroogde hooi in kleine hoopjes gezet. Nu, zo'n hoopje wordt in onze streek een nepper genoemd. Maar er zijn ook belendende dorpen waar men het anders benoemt. Nu de dag nadien wordt de opper opnieuw opengespreid, zodat hij dus verder kan door. Dat is een proces van, van drogen. Wij maken een onderscheid in onze streek tussen kleine en grote hoopjes ooit. Ik heb ooit eens genoteerd voor een klein hoopje een kop. Dat is een mooi woord, het is een, eigenlijk een metafoor, dus iets wat op een paardenkop gelijkt. Het lijkt, het is als een paardenkop. Wij hebben ook genoteerd een nupperken, dus een kleine opper. En eh, wanneer dan de ooi volledig gedroogd was, dus het einde van het droogproces zullen we maar zeggen, wordt het dan in grotere hopen gezet en blijft het zo nog enkele dagen staan voordat het wordt ingehaald. En dan eh, zo'n hoop, daarvoor hebben wij een nepper. Dus dat uh, het wil mij voorkomen alsof men in onze streek, ik zeg wel in Assen uh, en omliggende buurt, dat we dus het hadden over een upperkun, dus de kleine hooiopper en dan de grotere opper die we dan een, een upper noemen. Nu, in de algemene taal maakt men wel een onderscheid tussen de opper die klein is en de hooirook die groot is. Maar ik heb de indruk dat we het woordje rook niet kennen, dat is een algemene term. Waarschijnlijk gebruiken wij upper voor de twee. Nu, euh, nog even over euh, die hooirook op een houten stel, want daar heeft euh, boer Pierre Bouwens het ook over gehad. Euh, al was er toen een misverstand tussen hooi en, en graangewassen. Nu, het te droge hooi kon opgestapeld worden op een houten stel, dat in de vorm van een driebenige piramide op de akker wordt geplaatst. En omdat het hooi geen contact meer zou hebben met de grond, dus niet nat zou worden, en omdat het los over het houten stel hangt, droogt het dan ook natuurlijk nog sneller, als het tenminste nog moest drogen. Nu, die hooi rook op een houten stel, daarvoor hebben wij destijds genoteerd, maar we kunnen ons hebben vergist, naar rijter. Dus zo'n droogrek voor hooi hebben wij in assen genoteerd als reiter, ook in omliggende gemeenten. Er werd ons zelfs gezegd dat er al lang sprake is van reiters, dat zal wel want men, men hooide van zeer uh, van veel vroeger dan, dan van. nu wordt er niet meer gehooid, hè, maar voor de Eerste Wereldoorlog was het zeer zeker bekend en men heeft ons ook gezegd dat krijgsgevangenen uit Duitsland deze techniek meebrachten uit Duitsland dat is mogelijk, maar dat is dus na de, uh, de oorlog ik weet niet of dat uh, juist is, maar het is wel mogelijk dat krijgsgevangenen Ginder uh, in het hooien werkzaam waren. En daar dus die methode, de Duitse methode, hebben gezien. En die dus bij ons hebben geïmporteerd. Is mogelijk als ik dat onder voorbehoud. Nu, hooi wordt normaal bewaard op de hooizolder. Uh, wanneer, de vraag is hoe noemden wij die hooizolder? En wanneer die zolder te klein is om alle ooie op te stapelen, dan zet de boer dat in de buurt van de hoeve en zet dat in een meid en dan noemen we dat een oeomaid. Ja, over die maat hebben we het vorige keer ook gehad. Uh, in onze streken was het duidelijk zo dat de maat niet op het veld bleef staan. Men bracht die naar binnen, men wilde zeker spelen. Er is ons verteld dat op bepaalde plaatsen de maat inderdaad op het veld bleef, dat die dan werd afgedekt met pasje en weet ik veel. Goed, misschien kan daarover nog uh, wel wat worden gebeld. In ieder geval, uh, dan hadden we het nog even over, dat hebben we tenminste in ons materiaal teruggevonden, het uh, machinaal drogen van het hooi. Ja, daar hebben we een hoe inderdaad, de, de term hoe is een soort uh, machine, een hooischudder met vorkjes. Dus een machine achter paard gebruikt, het was een tweewielig raamstel uh, waarop enerzijds een zitplaats was voor de bestuurder en waar anderzijds een, een krukas met vier of zes standige vorkjes uh, zat al die door ronddraaiende wielen in en weer werden bewogen zodat het hooi kon worden gekeerd. En dat noemden wij algemeen in onze streek een hoe nu, er was ook een NUO-schudder, zegt men ons, en dat was een andere machine. En die had twee vierarmige haspels die ronddraaiden in de richting die tegengesteld was aan die van de, van de wielen. En op elke arm stonden er tanden en boven de haspels bevond zich dan een soort vangkooi. Ik heb het nooit gezien, maar het zou kunnen, want dat is ons aan de andere kant toch wel bevestigd. Een soort kooi in ijzerdraad of in ijzerplaat. En dat noemde men dan Nuno kieder Dus uh, er zou een uh, verschil zijn tussen Nuno kieder enerzijds en Nuno schuder anderzijds. Al moeten we toch eens navraag doen of dat juist is. Uh, nadien hadden wij hooikeerders die zowel het een als het andere deden uh, en dat is in onze streek een combiné genoemd, waarschijnlijk dus, uh, dus verbonden eigenlijk te maken met uh, de, de dubbele functie van de machine, dus zowel uh, keren als uh, harken, zullen we maar zeggen. Nu, het gedroogde hooi dat dan in de rijen wordt gelegd wordt door het werktuig, dus een, dat is dan uh, een nieuwe pres. Dat is ook uh, sprake van een oe dat is dan later gekomen, die dus verticaal ronddraaide en uh, die opschepte vervolgens onder hoge druk samenperste. Achteraan valt het hooier dan in uh, balen uit en de pers wordt alleen achter een tractor gebruikt, zo zegt ons materiaal. Nu Hetzelfde werktuig wordt in ons gebied gebruikt om stro te persen, maar dat is toch nog een wat anders. We hebben het alleen over hooi vandaag om de verwarring precies te vermijden. Het krijgt natuurlijk ook dezelfde naam. Men spreekt van de pres en dat heeft natuurlijk te maken met de Franse presse, dus het is een werkwoordelijke stam. Nu, nog iets zeggen over, uh, tot besluiten, dan laten we onze luisteraars uh, horen, de hooibaal, dus de balkvormige baal, zoals die uh, geperst en gebonden uit die pers kwam, uh, daarvoor hebben wij het type bot, een bot, dus natuurlijk ook uit het Franse bot, uh, dus een um, strobaal die uit het Frans is overgewaaid. Uh, dat is een beetje ten grieve van onze luisteraars het overzicht en ook het, uh, het alles wat wij tot dusver hebben in verband met het maaien en alles wat te maken heeft met hooi. We komen daar misschien straks nog op terug. Graag zouden wij aanvullingen daarover willen. Bedankt en tot straks.